1 uur Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer debatteert nog steeds over een voorstel van de Partij voor de Dieren. Voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. VVD, PVDA, GroenLinks en D66 zijn het in een vooroverleg wel eens geworden over een uitzondering. Van dat verbod mag worden afgeweken als voorstanders kunnen aantonen dat hun methode geen extra dierenleed veroorzaakt. Orthodoxe joden en moslims zijn teleurgesteld over dat compromis. Zo zegt een moslimvertegenwoordiger er niets mee te kunnen. Omdat niet te bewijzen is dat een dier niet leidt. Ten oosten van Japan is een aardbeving gemeten met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. De beving heeft voor zover bekend geen schade aangericht. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar er worden geen grote problemen verwacht. In hetzelfde gebied was in maart een grote aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter. Die werd gevolgd door een tsunami, waardoor duizenden doden vielen. De schade was groot.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 Het weer, later vannacht aan de kust, kans op een enkele bui. Minima vannacht rond 11 graden. Morgen in het hele land buien, in het binnenland met kans op onweer. tot 18 graden. Ook vrijdag is het nog buiig, het weekend wordt droger... en vanaf zondag wordt het ook flink warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas, Welkom terug bij de NCV. Mijn gast in het eerste uur is Koos P, de scheidend verkeersofficier van justitie. En het mooie is, Koos P is nog steeds hier. Dat is mooi, dat doen we niet zo vaak, maar uh, u vond het geen probleem. En wij zijn er alleen maar heel erg blij mee. Dat geeft uh, u de gelegenheid om uh, rechtstreeks met Koos P te praten. Um, vragen te stellen, opmerkingen te maken. Het kan. 0800-1121 Dat is ons telefoonnummer uh, van Kazeluna. Uh, uh, uh, mailen kan via casaluna@ncv.nl uh, En de eerste vraag komt van Wilco van Overveld. Die schrijft, ik, we horen vaak op tv over de EMG-cursus. Wat is dat? Dat is de cursus uh, Educatieve Maatregel Gedrag. Die uh, kan opgelegd worden als iemand zich echt misdraagt op de weg. Dat gaat het niet uh, om een paar kilometer te hard of een keer de rood licht. Maar een combinatie van overtredingen waaruit blijkt dat iemand kennelijk nog niet uh, zich weet te gedragen op de weg. Die cursus kan dan opgelegd worden. En dat kost je, uh, die moet je zelf betalen. Uh, ik meen dat het ergens rond de 800 euro is en dat kost je ook nog een paar dagen. Uh, dus je maar paar dat dagen gaat echt van retteke tijd die cursus? Nou, dat is wel, wel een stevige cursus. Uh, ik, ik heb hem zelf niet meegemaakt. Ik, ik ben het tenminste niet, uh, niet echt uh, op cursus geweest daar. Uh, maar daar wordt, wordt wel uitgelegd uh, van uh, wat zijn er de gevolgen van, uh, van je gedrag. En wat v kan er Maar, maar waarom heb je dat niet gedaan? Want in het begin van het eerste uur zei u... ik heb de meeste cursussen en rijbewijzen wel gedaan, dan wel gehaald. Ja, ik heb in het eerste uur ook verteld dat ik in uh, eind 2008... Uh, ben ik uh, teruggetreden als hoofd van het bureau verkeershandhaving En die cursus was toen nog niet, uh, nog niet zo lang in zwang. Dus dat is nog... Ja, die is er pas een jaar of drie. Oké, okay, Wilco vraagt. Ik ben zo benieuwd hoe die cursus er inhoudelijk uitziet. Dat heeft u op hooglijn nu verteld. Ja. Um, ja. En zijn de deelnemers gemotiveerd? En hoe gaan de trainers om met onwillige mensen? Ja, als je onwillig bent of je, je verschijnt niet op tijd of je misdraag je... dan wordt het rijbaars gewoon ongeldig verklaard. Dus dan ben je ridder te voet. Ja. ja. Als, je, als je niet oplet, dan houdt het gewoon op. Ja. Goed, um, wij hebben Loek aan de telefoon. Loek, nacht. Ja, goeiedag Met Loek, is er spreekt u... Ik heb uh, komende vrijdag, moet ik voorkomen, bij de wegens dus de verkeersovertreding. De maximum was 70 kilometer. Ik heb 76 kilometer gereden, de aftrek van de 3 kilometer die daarvoor bekend is. Daar maakte de heer Spee maakte een opmerking erover. En dat heb ik ook met aangebracht in mijn broer bij de justitie Dat bij 30 kilometer zones, ik bedoel dat ook de weg... Min of meer als zodanig moet ingericht zijn dat er over 30 kilometer gereden wordt. Dat heb ik als argument ingebracht bij mijn broers de officier officieel justitie. Want u zei die weg was erop ingericht om daar te rijden. Die weg is uh, duidelijk erop ingericht om onder te rijden. Kroospeen? Uh, ja, juridisch is het zo dat het bord wat er staat geldt. Wij ja. proberen natuurlijk altijd wel bij de wegbeheerder erop aan te dringen... dat de weg uh, uh, die snelheid vraagt die er ook staat. Maar u bent niet ontheven van de plicht om de snelheid te rijden... als die weg ruimer is als... Uh... Kijk, het gebeurt ook eens op een autosnelweg dat je maar 80 kilometer mag rijden... terwijl die autosnelweg toch is ingericht voor 120 kilometer. De borden die er staan, gelden. Maar u kunt natuurlijk wel via andere kanalen proberen... de gemeente of provincie, ertoe te bewegen om die weg anders in te richten. Maar als, als u nou op de zitting zou verschijnen... wat, wat zou de eis zijn die uh, uh, Loek voor zijn kiezer gaat krijgen? Nou, dat is, uh, hij, heeft, uh, hij heeft een beschikking thuis gehad. Ik weet niet precies, ik denk dat het rond uh, 20, 20 euro 20 zit of zo. Euro. Dan Hoe... heb ik ook nog een vraagje over direct... Over het bedrag. Het is 36,42. Ja, ik weet die bedragen allemaal niet uit mijn hoofd. Nee, he? ik wel natuurlijk. Ja. Want ik ben er persoonlijk bij betrokken. Ja. Dus, maar, nee. waar, maar waarom laat u het voorkomen? Bij het kantoorrecht, vooral ik maar. Ja, maar waarom? Waarom? Omdat uh, dat de weg dus niet zodanig was ingericht. Ik bedoel, en het is mij bekend wat u dus ook noemt in het begin van de uitzending. Ik bedoel dat 30 kilometer wegen dus echt al zodanig moeten ingericht zijn. Ja, en dat heb okay. ik ingebracht als argument voor mijn beroep in justitie. En nou komt het, het is kennelijk ongegrond verklaard. Kennelijk ongegrond verklaard? Ja, ik had toch wel wat meer dingen ook, maar goed, dat is. Was het voornaamste argument. En dat was voor mij een reden om het voortaan te komen bij het kantoorgerecht in het land. Maar... Ja, met het bezwaarschrift bij de officier van Justitie heb je gewoon nul op het rekest gekregen. Daar komt het eigenlijk kort en goed op neer. Ja, dat, dat ken ik. Ja. En, uh, en dan, heeft u, dan heeft u natuurlijk het recht om naar de kantonrechter te gaan... Om daar, u, ook. om daar uw verhaal nog een keer te vertellen. Maar ik heb niet in het eerste uur gezegd dat een weg zo ingericht moet zijn... omdat wij anders uh, niet kunnen bekeuren. Wij gaan ervoor uh, dat handhaving sluitstuk is... en we willen de wegbeheerder uh, bewegen ja. uh, zoveel Precies. mogelijk die weg goed in te richten. Okay. Precies. Loek. En ik de officier van justitie en de burgemeester van Alkmaar die hebben bij mij verklaard. Ik bedoel dat in Alkmaar dus uh, bekeuringen bij wegen die niet ingericht zijn als 30 kilometer wegen, dat, die dus, uh, dat, dat er ook bekeuringen worden Oké, okay. okay. Loek, ik wil, uh, wil je hartelijk danken en uh, ja. uh, ik ben benieuwd hoe het uh, afloopt uh, morgen. Uh, ik, ik, ik wil het laten weten. Uh, okay. Overigens, wat, uh, wat, is, uh, uw e wat is uw uh, webmailadres dat ik deze uitzending aan de vrijdag in kan brengen? Uh, hoe bedoelt u dat? Nou, ik wil gewoon in dit gesprek van de, de, de laatste uur wil ik inbrengen als een dingstuk. Ik bedoel, en, en, dan wil ik gewoon zeggen, nou, u kunt het gesprek op dat en dat uh, webmeladres nog uh, luisteren. Ja, dan moet u even naar de podcast kijken. En dat moet u volgens even van de site. Uh, cazaluna.ncv.nl halen. Ja, goed. Ja, nee, dat, dat is voor mij voldoende. dan okay. zal ik dat meedelen vrijdag. En als okay. u het leuk vindt, dan wil ik best eens een keer laten weten hoe het is afgelopen. Laat u maar weten, ik ben benieuwd. Dank voor bellen. Dag. We um, kregen een mailtje van Peter Rijn, Rijsdijk um, uit Portugal. Hij zegt in mijn woonland Portugal staan op veel binnenwegen voor de bebouwde kom borden met snelheidscontrole maximaal 50 km per uur. Wanneer je te hard rijdt springt een verkeerslicht op rood en uh, op door rood rijden staat ongeveer de doodstraf. Op de Snelwegen de snelweg is bijna overal de maximum snelheid 120 km per uur. Ook voor vrachtwagens en bussen. Die rijden allemaal ongeveer 100. Wat toch een wat rustiger verkeersbeeld geeft dan in Nederland waar ze 80 mogen. En dan zegt hij ook nog hoe kan het trouwens dat Nederlandse vrachtwagens... in Nederland een begrenzer hebben, afgesteld op 85 en hier 110 kunnen rijden. Maar even het laatste punt even. Uh, ja, ik heb geen idee. Ik weet dat vrachtwagens in Nederland over het algemeen of op 90 of op 85 worden gezet. En uh, ja, als ze dan in het buitenland uh, wel zo hard rijden, dan is er waarschijnlijk iets onklaargemaakt, denk ik. Ja, het, is, het klinkt een beetje als de Urke Vissers, uh, geloof ik. Die, ja. die hadden allerlei trucjes. Ja. Die, die mochten met de Eurocotters mochten ze, geloof ik, 500 pk erin zetten. Hadden ze er een kast ermee gebouwd, wa waardoor er uh, luchtdruk op gepompt werd. Werd die motor opeens een turbo die 200 ja, pk ja, ja, meer produceerde. Ja. Ja. ja, en geen inspecteur die het door had, zeiden ze. Maar <laughs> dat idee van dat, dat rood, dat is ook wel interessant. Ja, dat, dat zijn van die experimenten waar waarbij uh, ja. Waarvan ik denk toch dat het niet de verkeersveiligheid uh, dient. Als je een, een verkeerslicht uh, maakt wat op rood springt als je te hard rijdt. Ja, kan je dan nog t, uh, voor het verkeerslicht op tijd remmen of zo? Dat, dat lukt waarschijnlijk niet. Ja, die kan het net zo goed zeggen, als iemand te hard rijdt, dan geef je een bekeuring die net zo hoog is als het rode licht. Dus ik zie daar, ik zie daar niet, niet de lol echt van in. Koospe is uh, ook in de tweede uur. Mijn gast hier in 0800-1121 is onze telefoonnummer. Erik, nacht. Ja, nacht. Uh, mijn complimenten aan de heer Sp, bij velen gehaten, maar ja, dan moeten ze zich maar aan de snelheid houden. Daar heb ik dan geen medelijden mee. Uh, alles voor de veiligheid. Tot zover denk ik dat de heer Sp en ik één uh, kant uitkijken. Maar uh, de complimenten zijn er ook omdat ik hem nu kritische vragen kan gaan stellen. Oh, ja. Ik wou het hebben over de vluchtstrook. De vluchtstrook. Sommige van mijn uh, zwakkere broeders die uh, nog steeds niet begrepen hebben dat parkeerplaatsen belachelijk overvol zijn, gebruiken hem als parkeerstrook. Andere mensen denken dat ze er een uh, set afspraken kunnen maken via de mobiele telefoon. En weer anderen die uh, komen er met pech te staan en vinden het niet nodig achter de vanddeel te kruipen. Ik denk uh, dat meneer Spee wel weet hoeveel mensen dat er elk jaar uh, voor ongelukken op de vlucht rook. Hij zal de cijfers meer paraat hebben dan ik. Tot nu toe. Ja, maar uw chagrijn zit er met name in dat mensen hun auto langs de kant van de weg de snelweg nee, ben, zetten. Nee, ik ben er nog niet. Ik ben beboet voor hulpverlenen langs de vluchtstrook. Als ik, tot nu toe hè, als ik zag dat iemand aan de linkerzijde van zijn voertuig een wiel aan het verwisselen was, zonder veiligheidsmaatregelen, geen rood kruis boven de rijstrook, geen veiligheidshesje, heel dicht langs de lijn, dan greep ik mijn telefoon, dondert niet of dat mijn handsfree set wel of niet aangesloten was, onmiddellijk 112 bellen, Waar ik overigens afgepoeierd word. Dus ik heb maar aangeleerd om overdag Rijkswaterstaat te bellen. Want die gaan daar tenminste iets serieuzer mee om dan 1 en 2. Bij 1 en 2 willen ze je klacht pas serieus nemen als de mensen al in stukjes op de rijbaan uitgesmeerd liggen. even terug naar uw punt. En dat is dus mijn houding geweest tot nu toe. Ik doe dit nu niet meer. Ik laat gevaarlijke situaties in stand. Maar wacht even, u zei net, ik ben, bekeurd, ik be, ik ben bekeurd wegens het verlenen, ja, ik op, verlenen het. van hulpverlening... Ja, maar even, we hebben heel veel bellers. Wegens het verlenen van hulpverlening aan iemand die op de vluchtstrook stilstond. Ik probeerde iemand uit een gevaarlijke situatie weg te slepen. Einde van de A16, kort voor het plein op een paar uh, meter voor een uitvoegstrook. Die stond daar gewoon link. Ik wilde die wegslepen. Ik kreeg de kans niet. Ik ben bewoed. Ze hebben degene die daar gevaarlijk stond gewoon laten staan... Ik ben beboet omdat ik drie meter achteruit wil rijden om een sleepkabel aan, uh, aan te sluiten. Koos Is ja. dat niet maatschappelijk ongewenst? ik, Nou kijk, uh, ik kan uh, wat moeilijk op uh, individuele in, uh, situaties ingaan. Uh, omdat uh, met zo'n zaak kan je altijd naar de rechter toe gaan om daar te proberen het verhaal te vertellen. Dan maar... mag je eerst hebben ...om de zaak voor te brengen, dan had ik niks meer tevreden gehad. Nee, nee, nee. Als, u, als, u, uh, als u naar de rechter wil, dan moet je in, in de kwestie van de zaken ...dan moet je inderdaad eerst betalen. En vervolgens, als de rechter in het gelijk staat, krijg je het terug. Maar waar het om gaat, is dat de, je mag op de vluchtstrook stoppen... ...voor het verlenen van hulp, maar met die hulp, daar wordt mee bedoeld... Uh, als er een aanrijding is gebeurd, zijn mensen gewond... mensen zitten bekneld in het voertuig, dat soort zaken. Maar als er iemand zich uh, op de vluchtstrook uh, gedraagt... zoals u vindt dat het uh, onverstandig is, en dat heeft u kennelijk gevonden... dan moet de politie of een bergingsbedrijf moeten die mensen helpen. En u mag niet iemand wegslepen. Daar hebben we in het land bergingsbedrijven voor... en, uh, en politie voor die, uh, die dan die ik mensen waarschuwen. Vraag. Als ik wacht tot ik op een tankstation kom en ik rij op de ring van Rotterdam. Daar zal meneer Spee ook wel eens komen, hij is ter plaatse bekend. Dan kan het welke richting je vanuit Rotterdam ook denkt flink lang duren... En dan laat je dus die gevaarlijke situatie in. Stoppen. Maar even. even... Maar dat je veilig kan bellen. Maar ik... even voor mijn begrip. Waar, waar, waarom vindt u dat u daar vo volledig verantwoordelijk voor bent? Ik bedoel, die mensen die in die auto zitten hebben ook een verantwoordelijkheid. En toch? Tuurlijk hebben die ook een verantwoordelijkheid. Maar die mensen weten het niet. En ik ben beroepschauffeur. Dus ik neem dat net wat serieuzer. Nu is de vraag. Ik word gezien door de heer Spee. met de telefoon aan het oor. omdat ik Rijkswaterstaat aan het bellen ben. om een rood kruis te vragen. Vindt meneer Spee dat ik op dat ogenblik. ...veiligheid dien omdat ik een gevaarlijke situatie probeer op te heffen... ...of zegt hij dan gewoon, dondert niet... ...jij moet maar niet uh, met telefoon in de hand bellen. Ook niet in een noodsituatie. Nou, de wet is duidelijk, hè? Ja, de wet is duidelijk. Ja, ja, ja nee, maar u, u bemoeit zich, denk ik... Uh, ...u bent wel beroepschauffeur en u mag natuurlijk best... Uh, hulp verlenen waar het echt noodzakelijk is. Maar u moet ook taken overlaten aan de politie en aan de Rijkswaterstaat die niet uw taken zijn. En ik kan u wel zeggen, ja, maar ik moet dan bellen omdat ik vind dat het anders moet. Ja, dan moet u toch uh, daar uh, of een handsfree set voor gebruiken of u moet op een parkeerplaats staan en dan de, de politie inlichten. Nou, dat is dan duidelijk. Dan uh, moeten ze maar ongelukken. Ik trek het me dus de volgende keer niet meer aan. Oké. Okay. Dank, dank voor bellen. Uh, we hebben we, we, een, een grote hoeveelheid reacties, mag ik wel zeggen. Uh, Louis, goede nacht. Goed, uh, ik ben, uh, ik wil niet ik ben mijn 83ste levensjaar. Ik heb al heel lang een idee in mijn hoofd. Een simpel idee om al die snelheden, uh, daarmee <coughs> politie besparen met dat idee, uh, ongelukken te voorkomen. En de snelheid uh, op de juiste manier te krijgen. zonder dat daar politiecontrole meer van nodig is. Nou, dat is namelijk het volgende. We zijn benieuwd. <coughs> dat is namelijk het volgende. Jaren geleden, ik weet niet eens hoe lang, kan tien, vijftien jaar geleden zijn. toen zette de politie in, als er uh, files kwamen. zetten ze een paar politiewagens in. Dat misschien me, meneer Speet. zich dat. En dan gingen ze aan het eind van. De, ver voordat de file begonnen. gingen ze wagens. ...langzamer laten rijden om de file op het knooppunt waar de file staat te ontlasten. Toen had ik al het idee waarom in vrachtwagens zitten de snelheidbegrenzers. Waarom niet in iedere auto een automatische snelheidbegrenzer. Je rijdt onder zo'n uh, ding door waar je 80 kilometer moet rijden. En Pasdag had je Gaspardel. En daar gaat je gast vandaan. Elk ja. dorp, hè, met de tijd dan, niet van vandaag op morgen natuurlijk, maar met de tijd. Elk ja. dorp waar je maar 50 of 30 gereden mag worden, zodra je in de weg binnenkomt, bang, je kan die anders. Koospeer? Het vaak politie, dit vaak uh, uh, bekeuringen. Nou, ja. dat, dat is ja. maar belangrijk. Er is wel geëxperimenteerd met zo'n systeem, geloof ik. Ik, ja. ik kan u verklappen dat het systeem al bestaat, meneer. Dat is de ISA, dat is de intelligente snelheidsadapter. En dat is een apparaat dat kan op uh, GPS werken. En zodra je ergens op een weg rijdt uh, waar je maar 30 kilometer mag... dan wordt er ingegrepen in het motormanagement... en dan rijdt je ook maar 30 kilometer. En waar het 80 is, rij je maar 80. Maar dat is een beknotting van de vrijheid... En daar is een meerderheid van de Tweede Kamer voor nodig, en die is er op dit moment nog niet. Ach, maar, ja, ja. Ik, ik moet zeggen: ik vind... Houd alles, alles op, een feest. Schrijft jullie ook kapitaal met, met politieagenten ja. die moeten ja. opletten en administratie en dat soort dingen? Ik heb het al jaren niet. Dat ik denk, Het is nog veilig denk. ook. Goed, ja. D -d dank voor het bellen, Louis. Sorry. Dank, okay. dank u, nee hoor, zeer. hoor, zeer, zeer, zeer veel dank daarvoor. Um, even een vraag van Michiel. Die t, uh, schrijft ons... Eerst een compliment voor koos, zakelijk en efficiënte aanpa uh, effectieve aanpak. Toch een vraag. Elke dag dat ik buiten loop, zie ik mensen door rood rijden. Dat lijkt me levensgevaarlijk. Hoeveel ongelukken ontstaan hierdoor? En is het geen onderbelicht aspect? Nou, we, uh, we hebben natuurlijk de afgelopen uh, 15 jaar ook als speerpunt het rijden door rood licht gehad. Daar wordt uh, regelmatig op gecontroleerd. Maar we weten dat nog steeds mensen door rood rijden. Wat we wel weten, dat uh, op die kruisingen waar dus een, uh, een flitskast staat... die vaak en op rood licht en op snelheid werkt... dat daar het aantal uh, uh, uh, rood lichtrijders uh, uh, behoorlijk gedaald is. En uh, de policy is, als op een kruising met een verkeerslichtinstallatie... regelmatig ongevallen uh, voorkomen... dan uh, gaan we kijken of daar zo'n kast geplaatst kan worden... om die ongevallen in de toekomst te voorkomen. Meri, ik denk dat Meri is jouw naam denk ik. Ja, klopt. Goedenacht. Goedenacht. Ik heb met uh, ongelooflijk interesse geluisterd de uh, afgelopen uh, uur. Een um, uh, boeiende verteller. Maar wat ik toch wilde zeggen is dat uh, uh, dat gedoe met die aannemers die borden laten staan... dat echt best vaak voorkomt. En dat ik ook zoiets heb van, moe, het zal wel dat er gewerkt wordt en dat ik langzamer moet rijden. Bij ons uh, in Arsendelft is een weg naar Heemskerk en daar werd op een gegeven moment een golftrein uh, uh, aangelegd. En dus was er over het water heen een dam gelegd zodat die auto's uh, zand aan konden rijden enzovoort. Nou, intussen was die dam al lang al weg en het water vloeide weer vrolijk verder. Maar die borden die stonden er nog steeds, week in, week uit. En dat ging maar door. Dus op een gegeven moment heb ik dat bij de politie gemeld. Zo van, goh, kunnen die borden nou niet eens weggehaald worden? Of in ieder geval een kwartslag gedraaid? Mm -hmm. Nou, dat zou geregeld worden. Dus weer een week later en nog een week later en nog een week later. En uiteindelijk ben ik zelf gestopt en ik heb zelf die borden maar een kwartslag gedraaid. Oh, dan moet je tegen een officier van of justitie zeggen. Dat is strafbaar. Echt waar? Dat lijkt me wel toch of niet, Koos? Ja, kijk, ik vind als, als, uh, als borden, als er echt alles is uh, achter de rug, uh, ja, dan, dan mogen borden daar niet blijven staan. En het is natuurlijk dan erg hinderlijk als er borden staan. Maar ik weet dat er heel vaak gebeurt dat er toch nog wat aan de weg is. Het zijn dat een gedeelte van de vluchtstrook of dat er paaltjes staan. Waardoor de wegbeheerder zegt van ja, de snelheid hier voor die weg geldt mag niet worden gereden. Maar ik ben het helemaal met u eens als borden achtergelaten worden terwijl alles weer in orde is. Ja, dat hoort niet. Maar helaas zegt de Hoge Raad zelfs dat ja. als een bord er staat moet u zich er houden. Ik, ik, heb een, ja. ik heb ooit in ja. Groningen... Nee, maar ik ga u een heel leuk Sorry. voorbeeld vertellen van een huismeester. Ja. Die vond dat er voor, ze, voor de flat die hij beheerde, daar mocht niet worden geparkeerd. En op een goede dag trok hij een mooie stofjas aan en een pot gele verf... en ging met een kwast naar buiten en verfde de stoeprand helemaal geel. Vervolgens twee dagen later stopte daar een auto en een overeindige ijverige politieman die langzaam die deed een honden onder de ja, voorraad. Die man die is tot aan de Hoge Raad heeft geprocedeerd en gezegd dat bord dat stond er uh, of die, die gele streep was niet bevoegd aangebracht. Dus ik stond uh, ja, ik heb geen overtreding gepleegd. De Hoge Raad zei toen dat het bevoegd gezag... dus gemeente provincie moeten op blijven letten dat er geen borden of strepen ten onrechte worden geplaatst, maar als ja. hij er eenmaal staat dan is het voor de weggebruiker duidelijk... dat er een bord staat of een gele streep. En die moet zich daar dan aan houden. Dus ja. het betekent dat wij niet in groepjes van drie of vier... uit elkaar moeten gaan steeds... om te kijken of de borden die langs de weg zijn... daar wel uh, uh, rechtmatig staan. Dat moeten we ons niet afvragen. Staat er een bord, moeten we ons aan houden. Maar het is heel goed dat u de politie belt en zegt van... die borden staan daar overbodig. En dan maar moet de politie met de wegbeheerde contact Is u ook nemen. aangeraakt? Het betekent natuurlijk wel, want dat, dat, dat zegt uh, mevrouw ook... dat je... Als weggebruiker op een gegeven moment ook denkt, op misschien het moment dat het wel redelijk is, ja, dit zal er ook alweer ten onrechte staan. Ja, zorg. ja, dat, daarvoor is het natuurlijk heel belangrijk dat zodra je ergens een bord ziet staan wat niet in de haak is, bel de politie of Rijkswaterstaat of Provinciale Waterstaat en zeg. Maar doen ze dan ook wat? Ik bedoel, mevrouw zegt dat ze weken moest wachten zonder ja. die kringen er nog. Ja, nou, ik. ik ben en ik ben echt los geweest ja. bij het politiebureau. En ze ja. vonden het zelf ook heel vervelend. En ze zouden er echt wat mee gaan doen. En ja, en als dan een week later en twee weken later en drie weken en echt op die weg was niks anders aan de hand, hoor. Nee, dat, nee. dat was niet een wegversmalling of zo. En het was echt godvermogelijk dat er nog vrachtverkeer... van het golfterrein over een dam op die weg kon komen. Want die dam was gewoon weg. Dan hadden die, die vrachtwagens moeten kunnen vliegen. Ja, ja. ja ik, ik vond het op Nee, maar het moment is heel vervelend als de politie zelf ook vindt... dat, het, ook dat het er niet moet staan... Dat, dat ze dan nog... Ik zeg, het is natuurlijk heel vervelend dat ze de politie zelf ook vindt... dat die borden niet mogen staan. En ze blijven dan nog een paar weken staan. Dus. Maar yeah. ik weet, over het algemeen wordt er toch serieus mee omgegaan. En we blijven erop letten. Uh, en de wegbeheerders horen dit gesprek ook vast. En tonners opletten dat ze die borden tijdig weghalen. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Okay. Dank, dank, dank voor bellen. Dank u wel. Dank wel. Dag. 0800-1121. Dat is ons uh, telefoonnummer uh, waarop uh, Martin ook gebeld heeft. Goedenacht. Hallo? Ja, ja ik wil even naar ziekende in. Goeiedav. Uh, meneer Spelen. uit het volgende. Uh, hij is zo vreselijk uh, uh, met de, de, de veiligheid uh, bezig. Uh, waarom wordt er uh, aan beginnende bestuurders uh, ook nog eens een keer aandacht gegeven aan grote voertuigen? Ik ben uh, buschauffeur en uh, ja, het is. Toch echt uh, heel, uh, uh, ja, je merkt gewoon heel erg veel dat, dat, dat, dat mensen geen begrip hebben voor grote voertuigen. En waar zit het onbegrip precies? Nou ja, kijk, iedereen heeft de, de, de, de regel uh, bij zijn rijbewijs uh, geleerd van uh, als een bus vertrekt vanaf de halte, uh, dan, uh, dan heeft die bus voorrang. Binnen He, en uh, ja, het, het, het gebeurt zo vaak dat je, dat je aan het uitvoegen bent en dat uh, mensen er nog eventjes snel voorbij komen. Ja. He, en uh, je hebt een, een, een bus vol met mensen en uh, je kan je voorstellen wat er gebeurt als, er, uh, als wij in, in, in de ankers moeten. Ja. Ja. He, want dan, ze, dan spelen ze allemaal voor vlieg tegen je vooruit, maar dan wel aan de binnenkant. Ja. Ja, precies. Koop Pay, uh, meer, meer aandacht in de rijopleiding voor uh, grote voertuigen? Ja, ik weet zeker, uh, en daar ken ik de rijscholen goed genoeg voor... dat dit geleerd wordt. Uh, maar we zien helaas uh, vaak bij dit soort uh, mensen die net een rijbewijs hebben... dat wat ze geleerd hebben niet altijd in praktijk wordt gebracht. Ze weten natuurlijk dat een bus binnen Bauden komt die bij de halte wegrijdt voorrang heeft. Maar dan is het gewoon de haast, of ik eerst, uh, om er alsnog voorbij te gaan. En ik begrijp best dat u daar uh, last van hebt en dat u dat erg hinderlijk vindt. Ja, dat, dat, dat niet, niet alleen, maar u had het er ook al over uh, in het begin, uh, in het vorige uur van de uitzending, uh, dat die APK voor bestuurders, uh, dat dat toch ook wel een, een zeer raadzaam uh, idee uh, is. Uh, laat mensen nou eens een keer zelf ook eens met zo'n groot voertuig rijden. Dan weten ze wat het is om met die dichttonnen, of het nou een vrachtwagen of een bus is, dat maakt helemaal niet uit, Laat ze er zelf nou eens een keer mee rijden. Laat ja, ze nou op een proeven. afgesloten stukje dan graag. Ja, ik ben het, het helemaal met u eens. Uh, ik heb in het vorige uur ook verteld dat ik zelf... Uh, het vrachtwagenrijbewijs en het busrijbewijs uh, ja, heb precies, gehaald. Ja, geweldig. En ik, ja, en ik vind het ook... Uh, ik ze nu dan rijk ook eens met zo'n trekker met oplegger. En dan zie je het weer eens van een hele andere kant. Ik zou graag willen dat uh, mensen uh, meerdere rijbewijzen hebben. En ze nu uh, ook op de fiets, hè? Ik bedoel de automobilist die een fietser inhaalt... diezelfde uh, die, die, die, oh, automobilist zou ook eens op de fiets moeten zitten... en eens mee moeten maken dat een auto uh, hem inhaalt en heel dicht passeert. Uh, ja, dan merk je eens een keer wat er gebeurt. Dus je moet op diverse middelen van vervoer eigenlijk thuis zijn... om uh, begrip te hebben voor elkaar. Ben ik helemaal met u eens. Oké, okay, goed. Dank voor bellen, Martin. Dank je wel. En dan okay. ben ik uit. Ja, dank je wel. Bye, bye. Uh, Check, uh, stuurt check. Gallema, stuurt een mailtje en schrijft... Um, hoe kan het zo zijn dat als je een verkeersboete krijgt van de politie... je drie keer een herinnering dwarsstreep verhoging per accept-giro krijgt... en als je een verkeersboete krijgt van de marechaussee... je geen verhoging krijgt, maar direct een brief om voor te komen? Ja, dat zal dan, uh, dan zal dat waarschijnlijk een uh, bekeuring zijn... die niet via de zogenaamde wet Mulder is gegaan... We hebben uh, de, de zogenaamde bestuursrechtelijke of de administratieve rechtelijke bekeuringen. Die zitten in de wet Mulder. En daar vallen alle kleine verkeersovertredingen voor. En als je een overtreding begaat die uh, via het strafrecht is gegaan, dus niet via de wet Mulder, dan uh, krijg je één keer de uh, gelegenheid om uh, te betalen. En als je niet betaalt, moet je voorkomen. Maar het zit dan gewoon puur in administratieve ja, in, afhandeling. In, in de wet. Erik-Jan Geniets die stuurt een mailtje en die schrijft uh, het stay in your lane principe, wat in de Verenigde Staten geldt, maakt het onmogelijk te hard te rijden. Uh, waarom wordt dat hier niet ingevoerd? Het enige nadeel wat ik zie is dat het niet meer te bekeuren valt of zie ik iets over het hoofd? Nou kijk, het, het, het, het, dat is ja, zo'n opmerking die ik natuurlijk vaak hoor, dat valt er niet meer te bekeuren. Nogmaals, het gaat mij om de verkeersveiligheid. Maar eh, onderzoek heeft uitgewezen dat wij in Nederland erg veel op een afritten hebben. En dat het, eh, het keep your lane systeem eh, in Nederland niet zou werken. En, eh, Want dat betekent gewoon simpelweg dat je links en rechts mag inhalen. Hè? Dat, ja, dat, links dat, en rechts dat... mag inhalen. Maar we hebben... Kijk... Ons hoofdwegennet is niet te vergelijken met een Amerikaans hoofdwegennet. En dan zelfs niet met een Duitse. Wij hebben heel veel op en afritten. Uh, en daar is het systeem zou niet goed werken volgens de deskundigen. Oké, okay, want te veel wisselingen, ja. te veel onrust ja. op de weg. En dat gaat juist weer uh, tot ongelukken leiden. Ik stel voor dat we even wat uh, muziek gaan draaien en zo meteen weer uh, verder gaan. Er zijn nog veel mensen die. Uh, de vraag hebben. Dus dat is alleen maar goed. Of opmerkingen hebben. En ik vroeg ook nog straks. Uh, als u nou een alternatief voor een, een flitspaal hebt, dan vinden we dat ook nog wel heel leuk om te horen. In uh, Deventer langs de IJsseldijk, daar springt het stoplicht op rood als je harder rijdt dan 50. Hè? Dus daar is het wel uitgeprobeerd. Kent u dat? Ja, dat, dat, dan, dan, uh, zit je in, dan zit je niet meer in de groene golf, zeg maar. Hè? Dus als je dan te hard rijdt, dan, dan word je eigenlijk. Uh, uh, ja, gestraft voor je harde rijden. Maar dat betekent dat je, als je uh, keurig netjes aan de snelheid hield, dan zou het groen blijven. Ja. Even als, nog Brian Carrot, die stuurde nog een mailtje en die vroeg, ik ben zeer geïnteresseerd in de orgelmuziek die het voor een vorige uur ten gehore werd gebracht. Wie was de componist? Dat was Saint-Saëns. Saint ja. uh, welk orkest? De, dat weet ik niet. Ik heb hier de, okay. de DVD niet, of de CD niet bij de hand. En welke organist, weet u dat wel? Nee, stond er niet op. Stond no. niet, zelfs niet op de achterkant. Dat heb ik toevallig nog vanavond naar gekeken. Stond niet op de achterkant. Dat is toch een prominent, in het stuk, uh, prominent rol in het stuk uh, vertoond. Ja. co ja. is uh, ook uh, dit uur mijn gast, de scheidend verkeersofficier van Justitie 0800-1121. Is uh, ons telefoonnummer. We gaan de muziek draaien van. Uh, oh, gewoon orgelmuziek draaien. Weer Orgelmuziek. Ja. Ja, van Willemann, Pierre Notre-Dame. Koos P, we gaan hier een einde aan maken. Ja. Als u het niet heel erg vindt. Mooi, hè? Dat is wel mooi. Voor de nacht. Een mooi stuk voor de nacht. Ja. Maar het is misschien wel een beetje te rustig voor de nacht. Ja. Luisteraars van een slaap. Ik weet het niet. Um, waar hebben we naar geluisterd? Pierre Dame, wel. Leon Boewelman. Uit de suite, is dat. Wat heeft u met orgelmuziek? Ja, ik speel zelf orgel. En... Um... Vanaf jongs af, mijn eerste plaatjes waren ook vaak uh, af, maar echt uh, vanaf jongs af vind ik het schitterend. Ik mag ook graag naar orgelconcerten gaan. De laatste jaar is er niet zoveel van gekomen. En zelf speel ik dan uh, ja, als heel klein amateurtje wat, uh, wat in de kerk. Uh, maar ik, ja, ik, vind het, uh, als ik, ik kan zo ook maar twee uur in de kerk zitten spelen. Dan uh, vergeet ik de tijd en dan uh, heerlijk. Dat, lekker dat open trekken. Dat is ook goed voor de ontspanning. Flink gas geven. Ja. <laughs> maar die, vogelenzang, die stuurt een mailtje. Um, even kijken of het heel snel. Want het, is, het is vrij veel tekst. Het gaat over de matrixborden uh, en de conclusies. Uh, uh, de ervaring is dat als het kan iedereen twintig kilometer harder rijdt dan wat de matrix aangeeft, um, kan je dan bekeuring voor krijgen? Ja. Matrixborden, de borden boven de weg, die geven de maximumsnelheid aan. Dat weten veel mensen niet. Mensen denken altijd dat er een rode rand omheen moet zitten. Maar ook de borden boven de weg geven de maximale snelheid aan. Dus je moet dan ook de snelheid rijden. Maar het is niet zo dat we daar nou natuurlijk allemaal gelijk... met een laser kunnen klaarstaan om, uh, om daar te controleren. Het is natuurlijk ook een klein beetje het samenspel. Soms dan, dan vertragen die borden wat. Dan is het eigenlijk alweer over. En soms gaan ze al uit terwijl je nog geen eens uh, harder kan rijden... dan 50 kilometer. Maar het, het, het, de borden boven de weg zijn dus de aanduiding voor maximale snelheid. Maarten Otto die stuurt ook een vraag uh, via de mail op uh, u af. Um, hij zegt, ik word soms verblind door het felle licht van de matrixborden. Als het donker is, het leidt uh, veel af. Uh, het is uh, soms verblindend. Bij de spoorwegen gaan de seien in het donker op halve kracht... waardoor ze beter zichtbaar zijn en niet verblinden. Uh, waarom kan hier niet eens naar gekeken worden? Nou, Het is echt, het is echt een de mening serieus. Voor de eerste keer dat ik dit hoor... En ik loop al een paar jaar mee. En ik heb zelf ook nog nooit gemerkt dat matrixborden uh, zo sterk zijn... Dat ze, dat ze verblinden. Dus ik denk dat de wegbeheerder daar ook wel rekening mee houdt. Maar ja, wat let uh, meneer Omrijswaterstaat nog eens een keer... Uh, uh, een mailtje erover te sturen. Maar mijn ervaring is dat het wel meegelt. Goed. 0801121 121 uh, dat is uh, onze uh, telefoonnummer. En nu weet ik even niet meer wie we aan de Hans. Hans Bebekamp. Dag Hans, goedenacht. Ik heb een uh, praktische vraag aan de heer Van Steen. En dat uh, zal het meeste, uh, uh, uh, uh, dus zullen daar probleem mee hebben, als je koplamp een stuk gaat, mm -hmm. dan is de wetgever zo dat je ter plekke eventueel dus die koplamp moet vervangen, als mag niet verder rijden. Uh, bij de moderne auto's is het haast niet meer onmogelijk om zelf een koplampje te vervangen. Dan ben ik zelf uh, technisch. En ik heb laat twee koppelanden vervangen, omdat de een stuk ging eigenlijk gelijk over, ook de ander gelijk gedaan. Maar je hebt bijna de vingers eraf liggen. Dus ik vind het gewoon een trieste zaak dat bij de moderne auto's de, de bestuurder zelf een lampje haast ja. niet kan wisselen. Koos dus dit, dit is een heel goed uh, punt. Je mag niet meer verder rijden als je lampje ja, die doet. Maar inderdaad, ik, dat is ook mijn ja, ervaring, veel auto's is het gewoon onmogelijk. Omdat het in hele systemen vervat zit. Nou, ik maar, het, het is... Mag dat even uh, wat geval nou. Als de heer van der Steen straks uh, ook een kroplampje stuk heeft... en hij een verkeerscontrole, uh, dan krijgt hij dan ook een bekeuring. Oké, okay. wordt Wacht, voor... maar één, één tegelijk. Blijf, ja. blijf gewoon even meeluisteren. Eerst even het eerste punt. Het nou, eerste punt is dat kijk, het, het rijden met onjuiste verlichting is strafbaar. En wat de politie dan vaak doet, is zeggen van... meneer, als u uh, het lampje nu kan vervangen, dan uh, krijgt u een waarschuwing... want het kan iedereen overkomen... Uh, maar ja, als je dit niet kan vervangen, dan zou de politie inderdaad het proces verbaan. Maar dat kan ook in het andere geval dat je het wel kan vervangen. Het is gewoon strapper om zonder verlichting te rijden. Maar ja, ik, uh, uh, iemand ik laat je ook niet op de snelweg op de vlucht staan omdat zijn rechterkoplamp kapot is. Dus uh, je mag maar dan. U bent de man van de wet, u bent de man van de letter van de wet. In de wet staat: je mag niet rijden met uh, uh, niet, niet goed functionerende verlichting. Nee, klopt. Dus die auto mag niet meer bewegen. Ja, maar kijk, ik denk niet dat een, een politieman die, die, uh, die, die zal uh, ook kijken... Uh, en ik heb zelf een jaar op straat gelopen... kijk je ook even naar de totale staat van de auto. Is een auto goed onderhouden? Dan kan het natuurlijk voorkomen als alle verlichting goed brandt... en het rechte brandt niet. Hè, en dan is het vaak nog, want die lampen die, die zijn gescheiden... dat de stadslicht het wel doen en het dimlicht of grootlicht niet of andersom. Ja, dan denk ik dat er veel politiemensen zijn van zeggen... ga heen en uh, zorg dat het morgen gerepareerd wordt. Goed. Uh, dan, dan vroeg Hans ook nog: uh, ja, hoe zit het dan uh, als u zelf uh, dit overkomt? Het is lekker, uh, het niet uh, mogelijk om uh, de koplamp uh, te vervangen. En, uh, bij verkeerscontrole krijgt u dan ook een bekeuring. Ja hoor, ik, uh, ik leef niet uh, boven de wet. Uh, en als ik, uh, als ik fouten maak... Kijk, ik zeg altijd wel, ik probeer het goed te doen. Want ik vind ja. dat als je het evangelie verkondigt... moet je, je er ook naar gedragen. Maar ja. uh, ik heb ook wel eens een keer uh, toch uh, per ongeluk hard gereden... en kreeg ik een bekeuring. En die betaal ik dan heel vlug. Want ik vind het eigenlijk niet horen dat ik een bekeuring krijg. Goed. Mag ik nog even wat zeggen? Ja? Uh, ik ben drie maanden op de kampeervakantie geweest... en ze zaten in Londen. En nu heeft het altijd over wegmisbruikers. Ik kan een compliment geven aan een ne Nederlandse automobilist die tot ten opzichte van de zuidelijke landen toch ze zeer net gedragen in het verkeer. Want als ik kijk in Frankrijk. Nou, dan zeg ik dan, dan zit er een steltje wegmisbruikers. Want ja. rijden op je dan vanzelf al dutten in de auto zet. Dan okay. zeg ik, ja, laat ik aankeuring voor Nederlanders. Ik denk dat het meer okay. steeds als Europees kan aanpakken. Hans, ja, dat Hartelijk dank. ik kwijt. Dankjewel. Ja. Wegmisbruikers is ook een programma. Een, een programma bij SPSS, waar u co aan uh, meewerkt. Servaas uh, van der Laan. Uh, die, oh, wacht even, wacht even dat was een andere vraag nog. Even kijken hoor. Um, die kwam van Menno Keller. Oh ja. Hoe heeft u het werken bij wegmisbruikers van SBS6 ervaren? Ja, geweldig. Dat is uh, heel leuk om te doen. Het, ik pak het altijd wel serieus op, want uh, uh, ik heb altijd het idee dat het elke, elke week als we die opname hebben voor mij een is, want ik moet het goed doen. Ik kan me niet permitteren dat ik iets verkeerd zeg, uh, want ik word erop afgerekend. Als ik, uh, dus ik kijk altijd heel goed na en ik, ik lees de wetten nog eens een keer goed op na, of ik de juiste antwoorden geef. Maar het is wel leuk om te doen en we hebben een, uh, ik en André van der Toorn en ik uh, kunnen goed met elkaar overweg en we hebben altijd een leuke cameraploeg weer erbij, een goede regisseur. Dus ik vind het, uh, ik vind het echt uh, leuk om André van de Toorn is de presentator. Uh, Servaas van der Laan die stuurt een mailtje. En die zegt: Koos, oh, je wordt er mee voornaam aangesproken. Stond de presentator van Wegmisbruikers nou echt altijd op een tonnetje, omdat hij zo klein is? Nou, we, hebben, we zoeken meestal hebben een dekseltje van een van een, van een van een camera boxje of zo. Of een, ja, of een ander verhogertje. Maar hij staat meestal staat hij op een verhoging. Want anders dan sta ik te veel naar beneden te praten en hij te veel omhoog. Ja, want jullie schelen echt een beetje te veel. Ja, waarschijnlijk schelen iets te veel, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat, dat, dat André klein is, maar ik ben misschien te groot. Leo, goedenacht. Hoi, goeiedag. Koos, de presentator. Ik heb even een opmerking over die stoplichten. Eh, trouwens, wat een idiotie over die matrixborden met de verplichting. Dat slaat toch helemaal nergens op of wel? Nou ja, Koos zegt, ik heb het nog nooit eerder gehoord. We nemen zijn woorden voor. Hallo, Babadje. Hé, hey, maar ik heb even een opmerking over die stoplichten die op snelheid reageren, zeg maar. In Spanje heb ik vroeger gereden. En dan zet je wel eens op die nationaal op weg te rijden. En dan als je daar boven die snelheid komt wat je daar mag rijden, zeg maar, dat is de 50 of 80, weet ik veel wat. En je reed boven die 50 of die 80, dan sprong er gewoon op broodje Dus je liet laat je hoofd om die auto maar op hang te houden. Ja, ja. Dus heb dat het... werkt wel degelijk, hoor. Ik ja. weet niet wie er nou uh, zeven dat werkt niet. Nou, Koos P. <laughs> koos, dat doe je niet goed, Koos. Nee, maar het, laat ik even beginnen met dat het geen stoplichten zijn... maar verkeerslichten, want stoplichten zijn Stopplichten zitten achter op een auto. Maar oh ja. het zijn verkeerslichten, drie kleuren verkeerslichten meestal. Nee, maar het, het, uh, het systeem, ik ken het niet. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Ja. Maar uh, kijk, ik kan me wel voorstellen als je op een weg uh, keurig netjes je ander 50 houdt, uh, dat je dan uh, door kan rijden bij groen. En als je te hard rijdt, dat het verkeerslicht op rood springt en dat je even moet wachten voordat je weer door mag rijden. Ja, precies. Uh, dan, dan, ja, maar... zou het, dan zou het wel werken. Kijk, maar je hebt. Uh... Het autorijden heeft ook weer een milieuaspect natuurlijk. En als jij ja. natuurlijk je auto rollend kan houden, ja. zakt het verbruik weer, hoef ik minder te tanken. En zeker met een vrachtauto, als je vervolgens ja. met een met, met ja. met, met, met meloen of zo, als je met, met elkaar aan de 45 ton zit, dan wil je dat ding maar rollende houden. Ja. Dus als jij al van tevoren weet, van nou als ik 50 rijd, legt het natuurlijk ook al een verkeersdruk, zeg maar, wat uit de zijstraatje maar komt. Maar als je gewoon snelheid houdt, die kind door blijven rijden. Ja. Ik even... een laakje, het een laadje je hoofd om boven die 50 te ja. komen. Want dat werkt echt, toch? Ik reed vanmiddag in Utrecht en daar stonden borden langs de kant van de weg eh, op de ring. En daar staat op groene golf bij 70 km per uur. Ja, precies. Dus als je dan keurig aan de 70 houdt, dan heb je een groene golf. Ga je 80 rijden? Ja, dan moet je voor het rode licht wachten. Dus ja. in, zo, in ver werkt het wel. Maar die groene golf werkt ook niet vooral. Want als je naar Berlijn toe rijdt, die gaat over de Heijn en dan zo via Bad Bentijn eruit, weet je niet. En ja. dan heb je op een met de Bad Oeiëhuizen. Ja. En de AGD zegt, wat goeie hazen. Dat ja. mag het zijn. Maar dan heb je ook, <laughs> <laughs> maar dan heb je ook uh, 50 kilometer. Maar die werkt niet. Dan word je gewoon 70 erin rijden. Dan werkt die wel. Okay. Raar? Ja. <laughs> maar als je dat doet. Er staat één vleesbal in de boeie hazen. Ja. Als je, dan ga je weer de vlees Dus nou ja. Je hebt of je hebt alles mee, of je hebt ze allemaal tegen. Maar dat, dat, dat systeem, zeg maar, van uh, dat, dat, uh, die stoplichten reageren op de marktsnelheid, dat, dat werkt echt wel. Hè? Dat nou. zou best wel wat wezen. Om het even op z'n ja. haast te houden, we zullen het bekijken. We zullen het even bekijken, Keus. <laughs> Fijne uitzending nog. Ja, dank. <laughs> Goed. Ja. Dank voor het verder. Dankjewel Leo. Wim, goedendag. Ja, goedenavond. Goedenacht met Wim Janssen. Uh, ik heb een vraag. Uh, er zijn vaste boetes of vaste bedragen voor snelheidsovertredingen. En nou weet ik niet zeker of er onderscheid gemaakt wordt. Of de snelheidsovertreding op de snelweg gebeurt of in de binnenstad. Wat vijf... Kijk, 20 kilometer te hard in een de, de 30-kilometer-zone of een 50-kilometer-zone lijkt me een groot verschil als op een snelweg. Koos, kost ook meer? kost het ook weer. Ja, de boete dus er wordt is... wel degelijk onderscheid ja, gemaakt. Ja, wordt wel degelijk onderscheid gemaakt. Dus bij Binnenbouwde Kom is... Uh, bij, de de, de slokken is eigenlijk hoe gevaarlijker, hoe duurder. En terecht, dus, ja. Dus op Binnenbouwde Kom is de boete hoger als op de snelweg. Oh, dat is iets wat ik niet wist. Ja. Dus daar wordt onderscheid gemaakt. En mag ik nog een vraag stellen? Jazeker. Uh, tussen uh, Utrecht en Amsterdam zijn er weer wat rijstroken bijgekomen. En ik rij hem regelmatig. En wat ontzettend veel gebeurt, is dat mensen niet op de rechte rijstrook rijden. Dus hoe meer uh, rijbanen er zijn, des te minder gaan mensen rechts rijden. Oh, ergens nummer 2, geloof ik, nou, en Nou, voor mij is het absoluut nummer 1. Nummer 1, zelfs voor jou. Ja. Dat, dat is nadeel van de, ja, de bredere snelheid. De nieuwe A2: 5-baan zich. Twee En het hele zaakje hangt allemaal links. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ja, het is, uh, het is in Nederland echt een gewoonte om... Uh, soms, uh, als je op de rechter rijstrook rijdt, kan je beter doorrijden... dan je op de linker rijstrook rijdt. Omdat veel te veel mensen links blijven rijden. De Duitsers ja, maar... zeggen ook dat ons kenteken voor Noer links staat, hè? Ja, ja. <laughs> Noer links, ja. Maar het, het, het vervelende is ook, als je dan eenmaal op die rechter rijstrook zit, en je, en je houdt je netjes aan de regel, en je wil dan weer gaan inhalen, ja. dan moet je maar weer zien dat je ertussen komt. Dus dat betekent weer dat mensen dan te veel links gaan zitten. Maar ja. is het is natuurlijk niet goed. Politie let daar ook wel op. Er worden ook wel bekeuringen voor uitgedeeld voor mensen die onnodig links rijden. Ja. Maar het gebeurt is, ja, maar Is dat is is strafbaar, hard. ja? Ja, het is strafbaar. Je, de ja. plaats op de weg is rechts zegt de wet, en je moet je ook... Maar rechts uh, betekent zo rechts als mogelijk. Ja, zo rechts als mogelijk. Je moet in ja. meest rechte reis ook rijden... Als, uh, als je niet aan het inhalen bent of als er niet in file gereden wordt. Wat grappig. Ik wist niet dat het strafbaar was. Ik wist al dat Kijk, het daarvan, de norm was, maar dat Daarvoor echt... wil ik nou die APK-cursus ja. van automobilisten. <laughs> ja. Ja. ja, nee, ik wist niet dat, dat je er een bekeuring voor kon krijgen. Wist jij dat, Wim? Ja, dat wist ik. Ja, okay. dat wist ik. Okay. Nou, je hebt je APK niet nodig. <laughs> nee. dat heb ik niet nodig. Nee. Dat was de vraag. Oké, okay, dank. Heerlijk bedankt. Dank. Fijne uitzending nog. Ja. Um, Koospeer, hoeveel, hoeveel geld wordt er globaal uh, uit de markt gehaald... door alle verkeersbekeuringen, met name snel, uh, uh, snelheidsbekeuringen? Nou, met name snel, Ik weet niet precies, maar volgens mij zit, uh, zit het ergens tussen de 400 en 500 miljoen... wat jaarlijks uh, aan uh, verkeersbekeuringen binnenkomt. En die gaan daar? Uh, die gaan uh, naar, de, naar de Rijksoverheid, hè? Ja. Allemaal rijk? Ja. Alles staat ja. in het Rijk, ook de, de bekeuring die binnen de bouwde komt... door de lokale ja. politie ja. Ja. worden ja. Ja. opgetekend. Er zijn wel wat uh, gemeentelijke bekeuringen die naar de gemeentekas gaan. Maar het ja. gaat over fout parkeren en dat soort ja. dingen. Ja, precies. Maar de, de snelheidsbekeuring dat gaat allemaal naar de Rijksoverheid. Um, Jan Jansen stuurt een uh, mailtje uh, en die schrijft... Uh, Koos zei in de uitzending dat het niet over geld gaat, maar over veiligheid. Ik ben wel van mening dat als je veel controleert en pakkans groot... maakt de overheid een probleem krijgt met de begroting. Uh, waarom die bellen in de auto zonder hensvries uh, strenger bestraffen en rijwijs intrekken en persoon opnieuw laten opgaan voor het rijwijs? 50 kilometer te hard, zelfde maatregel: opnieuw laten opgaan voor rijwijs of geen rijwijs meer. Opgevoerde scooters en brommers direct in beslag nemen en niet na de tweede of derde keer. Er zijn enkele maatregelen die het wel veiliger maakt, maar misschien wel minder geld oplevert voor de staatskast. Ja, uh, het, zijn, uh, het zijn draconische maatregelen die je meer noemt. Uh, en ik denk dat het, uh, dat het ook uh, goed zou zijn om in een aantal gevallen... het rijbewijs op de tocht te zetten, zoals ik altijd zeg. Maar we uh, krijgen toch een puntenrijbewijs? Uh, dat is nog maar de vraag. Uh, er is, op dit moment uh, is er wel een, uh, een voorstel... Uh, waarbij het mogelijk zou zijn een puntenrijbewijs. We hebben al twee keer geel is rood. Hè. Dat is, uh, dat, dat is uh, als je twee keer dronken acht stuurt... en dan uh, de tweede keer raak je je rijbewijs kwijt. En mogelijk dat er uh, op de duur een puntenrijbewijs komt... waarbij je voor de ernstige overtredingen dus punten gaat krijgen. En dan zou je op een gegeven moment... en of dat nou acht of tien of twaalf punten zijn... zou je rijbewijs een keer kwijtraken. En ik denk wel ik denk dat het een goede stok achter de deur is. Uh, maar... Uh, nogmaals, het gaat ons niet om het geld... maar je kan niet alle kleine bekeuringen... en kan je punten vooruit gaan delen... want dan krijg je een geweldige administratieve last. Dus dan, dan schiet dat ook weer niet op. Maar u heeft een andere rol dan, dan, dan de landelijke overheid heeft. Uh, en ja. de landelijke overheid die kijkt natuurlijk ook naar dat half miljard... wat elk jaar uh, vrolijk de staatsgas ja. binnenwandelt. Ja. Ja. Ja. Uh, dus ik kan me voorstellen dat als COSP iets te bij de hand wordt op dit gebied... dat er ook een signaaltje van boven komt van... dit is niet helemaal de weg waarop we heen willen. Ja, nou, ik heb... Ik heb en dat meen ik oprecht. Ik heb me nooit met die inkomsten bemoeid. Waar ik me wel mee bemoeid heb, is met de handhaving. En ik heb altijd gezegd, ik heb ook echt in het begin... toen ik net de land- was, heb ik lopen lobby in Den Haag... om geld te krijgen voor de verkeershandhaving. En toen heb ik gezegd, het komt terug. Linksom of rechtsom. Als mensen zich netjes aan de regels gaan houden... ik heb het vorige uur verteld... Uh, wat de maatschappelijke schade is van uh, doden en gewonden in het verkeer. Die is echt gigantisch, dat gaat over miljarden per jaar. Uh, dus als mensen zich beter uh, aan de regels gaan houden... en er zijn minder doden en minder gewonden... dan levert dat uh, uh, geld op. Dan hebben we minder ziekenhuisbedden nodig, minder plaatsen in revalidatiecentra. Dus als mensen veiliger gaan rijden, levert dat altijd geld op. Is er strijd met de landelijke overheid soms over geld en opbrengsten? Ja, ik, heb me daar, ik, ik laat me daar niet mee in. Het is mijn taak voor de uitvoering. Er wordt ook altijd gezegd, een officier moet zich ook niet bemoeien... met, uh, met de wetgeving of met dat soort zaken. Die is voor de uitvoering en voor het, uh, het beleid uit te voeren. En uh, natuurlijk weet ik best wel dat, uh, dat er dit jaar ook heel veel gedoe geweest is... over uh, de bonnenquota. Dat kwam van de minister van Justitie af. Uh, ik, ik moet me daar allemaal niet mee inlaten. Nee. Maar het is natuurlijk wel een feit ook. U heeft ja. wel in de praktijk ermee te maken. Ja, ja goed. Maar het is u niet. Dat, dat is helder. Um, Adrienne Deurlo die mailt... Is het mogelijk om de snelheden vaker op het wegdek te zetten? Zucht. Ja. <laughs> Diepe ja. zucht. Ja, nou, ik, ik denk dat over het algemeen de borden wel, uh, wel helder zijn... Uh, ik ben er wel een voorstander van dat, uh, dat de, de weg... dat hebben we het vorige uur ook al gezegd en nu aan het begin van de, dit uur ook... maar dat de weg inrichting zodanig is dat het eigenlijk de gewenste snelheid oplevert. Maar ik, ik, ik ben met, met, ook met deze bellen of schrijver eens dat het nogal eens gebeurt... dat als je vr, ergens vreemd rijdt, dat je denkt van... ja, reed ik hier nou op een 80 kilometer weg of op een 60 kilometer weg omdat dan het profiel niet lijkt op die weg die waar je 60 kilometer hoort te rijden. En er ook te weinig borden staan. Dus ik vind dat de overheid best wel eens wat royaler mag zijn... met het neerzetten van die borden. Vooral als het profiel van de weg niet helemaal voldoet aan, uh, aan de eisen. Er komt een heel gezellig mailtje binnen. Dat ga je straks maar even onder vier ogen lezen. We gaan even door met een beller. Jack, goedenacht. Oh, Reina, sorry. Hallo? Hallo? Dag Rijna, sorry, ik zoek je even over. Uh, ja, hallo, met de Rijna, inderdaad. Ja, ik had gezegd, ik kan wel even, ik wou aan een telefoniste doorgeven. Het was zo druk, maar ze zegt, ik heb liever dat je het even in de uitzending doet. Vandaar, ik zal het kort houden. Uh, ik ben ongeveer twee jaar geleden aangehouden in een parkeergarage. Ik was een boodschap aan het inladen. Ik had gedronken, uh, dus alle schuld is bij mij. Ik dat uh, even uh, vooropgesteld. En uh, ik uh, zet mijn kar weg, ik kom terug, ik stap in de auto... en ik begin te rijden en er komt een politieauto die getipt was. Heb ik van men, gehoord van twee mensen die mij kennen en die die agent kennen. Het was namelijk een agent in Burger die zijn collega's heeft getipt wat er aan de hand was. Was dat nou niet veel... Ten eerste mag dat. En ten tweede was het niet veel beter geweest als deze agent in Burger had gezegd... Ho, ho mevrouw, u bent de gevaar op de weg, u mag niet instappen en... Uh, uh, weet ik van wat voor verhaal die op had kunnen hangen. Maar ik vond het altijd al erg idioten. Nou, in mijn maar... vijf uur de bak, is, uh, de bak ingezet mag dat ook zomaar. Vijf maar wacht, waar, waar, waar zit... Waar, je zegt, ik heb te veel gedronken en je bent achter het stuur gaan zitten. Dat lijkt me een uh, strafrechtelijk, een duidelijk beeld. Maar, waar, nee, zit, waar, duidelijk, nee, maar, ik maar waar zit je chagrijn dan? Nou, nee, ik, uh, kijk, ik laat mijn boodschappen in. Ik zet mijn kaart terug. Ik kom terug en er komt. ik rijd begin weg te rijden en er komt een politieauto. Maar die was getipt door een politie in Burger... Ja? die mij had gezien en heeft... Dus nee, maar dat is helder. Maar waar, waar zit jouw chagrijn dan? Nou, of een politie in Burger uh, mag tippen... Waarom? Of, had hij niet beter kunnen zeggen... mevrouw, ik zie dat u gedronken heeft, stap nou niet in... want dat is gevaarlijk. Oké, okay, Cosme? Ja... Kijk, die, die politieman die heeft op dat moment uh, kennelijk niet uh, behoefte gevoeld... om als politieman op te treden. Omdat het ook meestal door politiemensen in uniform gebeurt. Misschien had hij een legitimatie bij zich. Ik weet het niet waarom hij dat niet gedaan heeft. Daar kan ik ook niet achter. Nee, maar daar kan ik ook niet achter komen. Maar het is zijn goed recht natuurlijk om zijn collega's te waarschuwen... en te zeggen van die mevrouw die, uh, die heeft gedronken en die stapt in de auto... En uh, ja, als u in een parkeergarage rijdt, uh, dan is dat misschien nog niet direct uh, de openbare weg. Maar ook in een parkeergarage is het strafbaar om uh, met drank op oh, ja, een stuur ja, ja, te nee, zitten. Nee, nee, nee, nee, maar dat is mijn punt. Dat zelfs mijn op uw eigen doen. oprit. Oké, okay. ja. maar, maar zelfs als je. Zelfs op oprit. Want zelfs als ik uh, met, met een slok op wijs spreken. Uh, stel dat ik een grote oprit heb en ik rijd van die oprit... blijf op mijn eigen terrein en ik rijd de parkeer mijn eigen garage in. Stel dat ik dat heb. Ja. Ja. Er staat niet in, in de wegenverkeerswet dat dan voor het openbaar rijden een ander verkeer openstaande weg. Je mag gewoon niet besturen terwijl je onder invloed bent van alcohol. Als ik nou dronken op de gasmaaier op mijn uh, grasveld ga rijden? Dat is geen motorrijtuig in de zin van de wet, hè? Daar kun je niet je rijbewijs mee kunnen, Maar je mag ja. er wel openbaar weg mee op, toch? Ja, maar de, kijk, als je dan dronken bent, dan hebben we wel een ander vaatje maar te tappen. En dan nog even een kort puntje. Ze hebben mij vijf uur in de, in de cel gezet, zonder stoel, zonder weet ik niet wat. En ik mocht niet naar het toilet enzovoort. Is dat normaal? Ja, ik, ik, mevrouw, ik kan natuurlijk niet... Eh, ik weet wel dat een verdachte mag zes uur worden opgehouden oh, okay. voor verhoor. Dus u heeft nog een uur uh, Marsel gehad eigenlijk. Zo, dank u wel. Goed. De rechtszaak is al wel geweest? Uh, ja, en uh, ik had een, een half jaar gekregen van een officier van justitie, plus duizend euro. En toen moest ik bij, bij de CBR en toen kreeg ik nog van, ja, ongeveer duizend euro en bloed, bloedproef. En die hebben het verlengd tot een jaar. En intussen ben ik nog aan het sparen, bijvoorbeeld. Dan nou moet ik nog een keer bijna duizend aan het CBR betalen. Okay. En een uh, bloedproef, maar ja, ik... Uh, maar er twee, nou. geen twee glaasjes, mevrouw? Wat zegt u? Het was al iets meer dan twee glazen Ja Ja, ja, gezien. ja, ja, ja, ja. ja. Goed. Okay. Nou, Daarom zeg ik ook, dat is absoluut mijn schuld. En oh, dat ja. ik deze Helm. vragen er nog even bij. Dank voor bellen. Ja, u bedankt. Dank je Dag. Um, er komt een mailtje binnen van Armand Lejeune. En die schrijft... Heer Spee, waarom is het goedkoper om het stoplicht te stelen... dan het doorheen te rijden? Gevangenisstraf staat... of op diesel staat een gevangenisstraf van vier jaar. En dan staat ook van stoplicht. Ja, diefstal, diefstal van goederen staat de maximale straf op van vier jaar. En misschien dat er wel eens als je de eerste keer een diefstal pleegt... dat er wat rekening gehouden wordt. Maar ik, denk, ik, ik, ik raad het niet aan om, om, het te een, proberen. om een verkeerslicht te stelen. Want behalve het feit dat we dan waarschijnlijk uit een ander vaartje gaan tappen... is het ook nog een keer zo dat je voor de schade op kan draaien. En dat loopt in de tienduizenden, denk ik. En de flitspaaljatten, voor de verzameling, zou ik maar zeggen? Ja, dat, is, dat kost ook erg veel geld. Ook het vernielen van flitspalen. Er hebben in het verleden heel veel mensen uh, toch gepakt... die flitspalen vernielden. En die toch iets van 40.000 of 60.000 euro moesten betalen. En dat, dan wordt het toch wat lastig. Dan wordt het een duur dagje. Ja. Goed. Robert, goedenacht. Oh, Jack. Hey, Frank en Koos, zal ik maar zeggen dan. Goedenavond. Ik Goedenavond. heb een vraagje. Uh, ik ben visueel gehandicapt, dus uh, blind... En ik loop met een geleidehond op straat en met een stok natuurlijk. Nou, als ik dan over ga steken, dan moet je de auto's gelegenheid geven om te stoppen. Dus je steekt je stok netjes uit. Maar wat gebeurt er dan? De ene kant die stopt wel en de andere kant rijdt het door. Nou heb ik een hele discussie met mensen gehad die zeggen nee, iedereen moet stoppen. Want als blinde heb jij voorgang. Is dat zo of is dat niet zo? Uh, ja, de wet die geeft dus aan dat je een, uh, iemand die met een, uh, een blinde geleider rondloopt, die moet je dus uh, de vrije doorgang geven. En uh, het is natuurlijk wel de bedoeling dat het aan weerskanten gebeurt. Als u de ene kant wel stopt en de andere kant rijdt door, dan gebeuren er echt ongelukken. Ja, dat is ook gebeurd. Ik, heb, uh, ik ben anderhalf jaar uit de running geweest. Ik ben ook een geleidehond daardoor kwijtgeraakt. Maar goed, daar wil ik verder niet op ingaan, want die zaak loopt nog. Vandaar dat ik ook bel, want ik heb nog geen antwoord gehad. Van de, van de rechter natuurlijk, maar dat moet voorkomen. Uh, ja, de ene zegt dus inderdaad, als jij je stok uitsteekt en je staat met een hond, dan moet je stoppen. Maar dat, dat, dat gebeurt niet. Maar wettelijk is het dus verplicht. Ja, ja dan moeten ze door, vrij door gaan verleden. Oké, okay, nee, dat wilde ik even. Helder? Oké, okay. okay. goed. Ik zou zeggen, heren, neem een drankje, want jullie houden er ook op. Ja, nog, maar toch? ik moet een auto rijden. Dat durf ik helemaal niet meer. Dank ja, voor het nee, bellen. Thuis, ja, dat is waar. Hi. Martin, goedendacht. Robert, we zitten bij Robert. Ik... Uh, hallo? Hallo? Ja. Met wie? Met Martijn Bakker. Dag Martijn. Hé, hey, ik heb een vraag. Uh, ik heb een caravan uh, gekocht die mag maximaal beladbaar zijn tot 1000 kilo. Ik belaad hem tot 800 kilo en dat mag mijn auto ook trekken. Uh, nou zei een agent pas tegen mij, een bevriende agent, die zei ja als ik jou tegenkom met een caravan die je maximaal zwaarder mag beladen dan wat jij met je auto mag trekken. Al doe je dat in de praktijk niet, dan geef ik jou toch een boete. Of dan laat ik jou uh, de caravan loskoppelen en dan kun je een andere auto gaan regelen. Dus mijn vraag is, uh, wat klopt er nou? Als ik nou echt uh, daadwerkelijk niet over het gewicht dat mijn auto heen mag trekken uh, heen ga... dan ben ik volgens mij volgens de wet niet strafbaar. Maar de agent zegt, papieren gewicht telt. Dus is de caravan maximaal uh, uh, meer belaadbaar dan je auto mag trekken. Dan uh, ben je strafbaar. Koos P? Ja, ik, uh, bij dat soort dingen moet ik ook altijd even goed nadenken. en constateer ook dat het al redelijk laat op de dag is. Uh, maar... Ik meen haast zeker te weten, maar nogmaals... als ik, het, als ik dit soort items voor wegmisbruikers heb... dan kijk ik zelf ook altijd nog even in de wet. En u weet, een officier die heeft ook altijd de tijd om zich voor de zitting voor te bereiden. En dan kijkt hij ook altijd in de wet. Ik meen haast zeker te weten dat het gaat om het daadwerkelijke gewicht. Maar als u uw uh, e-mailadres uh, aan de redactie uh, achterlaat... dan wil ik dat morgen best nog eens even goed bekijken. En dan zal ik u even een mailtje sturen waarin ik het uh, nog even duidelijk op papier zet. Nou. Laten we dat gaan doen op deze manier. Ja, ik hoor ja, niks meer. Ja, ik kom daar niet uit, uh, zelf. Oké, okay, goed. Nee, maar ik, ik, ik hoop dat u wel het antwoord van de P hoorde. Als u even een telefoon blijft, dan schrijf even uw e-mailadres op en dan moet het alsnog goed komen. Ja, um, wij zijn. Aan het einde gekomen van uh, Twee uur Casa Luna met Koos P. als gast. Het landelijk uh, verkeersofficier van Justitie. Nog net. Uh, heel veel dank. Graag gedaan. Heel veel dank. Uh, ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor morgen. En uh, ja, dan zit het erop voor ons beiden. Dit is de voicemail van Casa Luna. Klaas, Frank, hier bij jou is de gast uh, Egbert Dommering. advocaat en hoogleraar informatierecht aan de UvA. Maar ook een Don Quichot kennen. Don Quichot zeggen wij, maar hij zegt geloof ik Don Quichot. Wat is in zijn ogen het grootste misverstand dat er bestaat over Don Quixote? Ik ben heel benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Koos P., dank. Graag gedaan. En een goede nacht. Ja, ook zo. Goed.